Op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Dikter Hark met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie ontkent dat de Nederlandse luchtmacht in het luchtruim van Venezuela is geweest. Gisteren beschuldigde president Chavez Nederland van provocaties. Het toestel van de luchtmacht zou deze maand drie keer de Venezolaanse grens hebben gebaseerd. Defensie in Den Haag doet de aantijgingen af als ladikoek. Volgens het ministerie zijn er niet eens toestellen in de buurt geweest. Vorig jaar liet Chavez zich ook al kritisch uit over Nederland. Hij zei toen dat de Nederlandse Antillen door de Verenigde Staten worden gebruikt... om een aanval op Venezuela voor te bereiden. De brandweer moet met minder brandweermannen en minder materieel uitrukken. Ook zou de brandweer moeten stoppen met preventieve controles bij bedrijven. Mensen en bedrijven moeten zelf meer verantwoordelijk worden voor de brandveiligheid. Dat staat in een rapport met adviezen die op termijn moeten leiden tot een jaarlijkse besparing van 85 miljoen euro. Het rapport is gemaakt door een onderzoekscommissie onder leiding van waarnemend burgemeester Mans van Maastricht. Die hield het werk en de organisatie van de brandweer tegen het licht, omdat de kosten de afgelopen tien jaar zijn verdubbeld. Mans stelt ook voor om het aantal meldkamers flink terug te brengen. De voorstellen liggen bij brandweermannen erg voelig. Ze vinden dat hun veiligheid in gevaar komt. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast kwam het voor de derde nacht op rij tot rellen. Betogers gooiden met bakstenen, Molotovcocktails, ijzeren staven en een zelfgemaakte handgenaad naar de oproeppolitie. In delen van de stad wierpen relschoppers brandende barricades op. Ook vuurde iemand enkele schoten af richting agenten, zegt de Noord-Ierse politie. Getuigen zeggen dat de schoten waren gericht op een politiekamera die beelden van de rellen maakte. De onlusten begonnen toen katholieke betogers afgelopen zondag oranje marsen van protestantse groepen wilden tegenhouden. Bij de onlusten in Belfast zijn al meer dan 80 politiemensen gewond geraakt. Het weer nog. Eerst nog veel zon. Het wordt al snel broeierig warm met maximaal van 25 in het westen tot ruim 30 graden in het noordoosten. Vanmiddag en vanavond trekken vanuit het zuiden stevige onweersbuien over het land met kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.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 Samen zijn, community en ja, helemaal, helemaal te gek. Hmm. Dansen door het leven. Ja, ja, dat past helemaal bij het thema ja. van vanavond. Ja. ja, en het is bij Meijer aan hè? Ja. En dat is elke zaterdag. Ja, ik weet het niet precies, maar ik week heb ik. Heb ik de, ja, het voor... is vandaag zondag, ja. maar de rest van de workshops zijn allemaal op zaterdag. Ja, dat klopt. Ja. Oké, ja. Okay. ja.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 As you and me, we are making history, history. And I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 Prima, we gaan weer even naar uh, muziek. Zij een volgende nummer aan willen kondigen. Mm -hmm. Ja, dat is uh, Playing for Change. Stand by Minus, een nummer wat mij ontzettend raakt, om, um, um, zeg maar, een. een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 to stand by you.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 Kan je er nog iets toevoegen? Nee, nee, nee prima. natuurlijk. Ik kan uren praten ja, over dit heel onderwerp. Kort nog. Wat betekent dansen met het leven? Nou, ik denk dat we hier op aarde zijn om te genieten, mm -hmm. om uh, plezier te ervaren, om uh, sensualiteit te ervaren, om onze uh, spirit uh, de, de, de, de, de vorm, expressie te geven aan aan de ideeën, uh, onze talenten te leven.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 Com. Schrijf je dat aan elkaar? Ja, danceswithlife.com En live als... is met een F, dames en ja. heren. En, maar als ze gewoon Nicolette, Rolfsma en Dans intypen, komen ze ook bij mijn website. En natuurlijk, morgen staat deze uitzending weer op Uitzending Gemist. En dan...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 ja, dansen, mediteren, ontspannen, masseren, creativiteit, um, het leven vieren, onthaasten, um, met elkaar. Dus mm. ook weer uh, creëren van een gemeenschap om ja, te genieten. Mm. Daar gaat het over. Ga je daar nog een workshop leven? geven? Of ik daar een workshop, ja, ja ik organiseer hem, ik, ik geef daar meerdere uh, dansworkshops, mm. ja.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 Zover, het ritme van ZFM. Via de kabel.